City Dijkers met het NOS Journaal. Er staan steeds vaker afspraken in cao's over zelfstandige ondernemers. Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... zijn er nu negen cao's met bijvoorbeeld afspraken over minimumtarieven. cao's zijn afspraken tussen werkgevers en werknemers. Zzp'ers zijn niet in dienst en zijn daar dus geen onderdeel van. Zzp-organisaties zijn kritisch... omdat ze de afspraken haaks vinden staan op ondernemerschap... Anderen vinden de co afspraken voor ZZPR's juist effectief tegen uitbuiting. Het ministerie van Landbouw waarschuwt bezitters van landbouw en natuurgrond voor frauderende boeren. Als ze hun stuk land niet registreren bij de overheid, is er namelijk het risico dat anders boeren dat gaan doen. Zo kunnen ze extra landbouwsubsidie krijgen, omdat het bedrag gekoppeld is aan het aantal hectare grond dat een boer in bezit heeft. De fraude is al jaren bekend, maar komt nog altijd voor, schrijft onderzoeksplatform Follow the Money. Om de fraude tegen te gaan, roept het ministerie vooral grondeigenaren op die geen boer zijn om hun grond te registreren. Na een aardbeving en een modderstroom in Georgië worden twee Nederlanders vermist. Het zal gaan om kinderen. Mogelijk zijn ze tijdens een wandeling in de bergen met hun vader, overvallen door de modderstroom. De organisatie van de Kennel Parade in Amsterdam spreekt van een fantastische editie. Ondanks de regen is het langs de route van de botenparade de hele middag druk geweest. Er kwamen vele duizenden bezoekers op af. De botenparade is rond deze tijd afgelopen. Vanavond zijn er op verschillende plekken in Amsterdam nog feesten ter ere van de Pride. Het weer bewolkt met regen. Vanavond is het 16 tot 19 graden. Later vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 12 Morgen dan opnieuw grijs met regen. Het waait ook stevig en het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edson Gerritsen van de AWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, zee, zandvoort en Zom. zomerhit. Zom. Is de zomer van ZFM met, met nu Entertainment For You Mijn wereld is veel mooier sinds de dag dat ik je zag Jij verandert alles in het puurste goud zijn heeft ons geraakt, maar het heeft ons ook zo sterk gemaakt Voor velen zijn wij het voorbeeld En ik wil dat jij nu bij me blijft, niet alleen voor nu, maar voor altijd Want Cupido schoot ze pijlen toen op aan. Ik wil dat jij nu bij me blijft, niet alleen voor nu, maar voor altijd Want Cupido schoot ze pijlen toen En door je haar In mijn leven Ben jij mijn rode liefdesdraad Those roots of pirates who know we Rode pijlen toen naar jou. Ik wil dat jij nu bij me blijft, niet alleen voor nu, maar voor altijd. Want Cupido's rode pijlen toen naar jou. Ik weet dat ik de liefde nu verkwaa, maar nog eens spelen door je haat in mijn leven. Ben jij mijn rode straat. Zo. Ja, ha, ha, ha, ha, ik wil dat je bij me blijft. En, uh, uh, ik zou zeggen... Uh, Goedenavond. Ja, zoiets, ja. Hé, hey, uh, we gaan een verzoekje draaien. En dat is afkomstig van Jeroen Jeroen. Leuk dat je er weer bij bent. Leuk dat je luistert. Jij wilde graag een plaatje horen van Benny Nijman. En alweer alleen. En blijf lekker bij, hè. Want uh, zo dadelijk uh, natuurlijk ook de drie de En uh, ja, een uh, speciale drie Want Want ze heet allemaal Freddy. <laughs> me niet meer zien, je zijn niet eens tot ziens of zo Ik zal je missen Je liet me hier alleen Je ging en je verdween Ik was verbouwereerd, maar heb mijn les geleerd Zo gaat het in het leven Hoewel ik jou verloor, toch moet ik door mezelf tussen vier muren, alweer alleen in mijn bed met die 4 alweer alleen door mijn eigen stomme fouten, zaai ik alweer Ik werd te snel verliefd en was nog zo naïef dat ik jouw spel geloofde Jij speelde mooi toneel, je spel was crimineel Ik ben verbouwereerd, maar heb mijn les geleerd, zo gaat dat in het leven En of ik jou verloopt, toch moet ik door Alleen Met mezelf tussen vier muren Alweer alleen in mijn bed Benny Nijman, aangevraagd door Jeroen. En alweer oh, alleen. Hé, hey, ehm... Um, ja, nee, dadelijk gaan we het volgende verzoekje doen. Meneer? Ja? Zou je soms even op mijn rug willen krabbelen? Ja, kun je dat niet even aan iemand anders vragen? Beste vrienden, hier ben ik weer. Mee was we moeder zei, keer op keer...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 Zo'n vrouwke mee, mijn god, dat was een feest. Maar toen ze daar man, naar de centen vroeg, zei ik, dat heb ik niet, wanneer die vet mij sloeg. En ja... Himself ...en ons moeder Zee nog. Goedenavond. Goedenavond, ja. En we gaan verder met Johan Kettenburg. En hij het over. Wacht nog heel even. En tot enige uur tot zeven uur. Je koffer in de gang... ...zegt me dat je weggaat. Ik heb het steeds niet willen weten. Maar nu is het dan zo ver. Heel even...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 Is het weer gezellig hè, Fred? Is de Hollandse, Hollandse hit. hit, wat is het weer gezellig, hè, Vret Heij? Ik het effe lejos es kando más meases falta. Ando buscando conceals, pakken wel wasami, waar is de liefde gebleven, het heeft ons niet meegezeten, ik zou het willen vergeten. Dat niet, dime, kazer. Que, que el tiempo se nos va. ya no lo pienses más. Vivamos el momento. I don't want anything else, you're enough You're so beautiful, you're so sweet Your life is for you, I don't do anything no, on vacation in Punta Cana, no In Paris, a weekend, no If you're with me, I don't want anything Ik sta voor je klaar 24-7. Alles wat ik heb zal ik aan je geven. Si quiere la luna, voy en cohete. Si quiere venite, kom billetes. Het maakt mij niet uit dat zij zien dat we wat fantastisch zijn. Oh, laat de nacht maar lang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 Kom het toe, en Rolf Sons is hierbij, ZFM Entertainment for You. En aan de telefoon hebben we Nicky. Nicky. Een hele, hele. goede avond, dames en heren. Ja, goedenavond. Goedenavond. Hé, hey, we bellen jou natuurlijk vanwege jouw nieuwe single. Klopt. En uh, ja, die is uh, getiteld Boomerang. Boomerang inderdaad. Ja. ja. En uh, nou, uh, nou is het niet uh, de boomerang, uh, de Boemerang. Maar nee. dan gaat het over uh, iets heel anders. Ja, nee, wij waren, uh, inderdaad, wij waren bezig met een liedje te uh, schrijven en te doen. En toen vonden we het eigenlijk heel erg moeilijk om wat, het, wat er nou de titel van moesten maken. En ik dacht nou, vanwege die trompetten, ik zeg, laten we maar lekker maar simpel houden maak er maar, maar van Boomerang van. Want ik kom eigenlijk niet echt overeen met het liedje, maar ja, het wordt maar één keer genoemd. Maar Boomerang uh, vond ik wel lekker vlot. Ja. En makkelijk. Ja toch? <laughs> nee, maar goed, het is, een, het, is, het is een leuke clip geworden. Een, een leuke single. Ik, uh, ik zat op een zondagmiddag met mijn vader. Uh, gezellig met mijn ouders hadden te eten en te drinken. Ja. En wij zijn een muzikaal thuis. Dus wij zaten lekker naar een, een, een Spotify-lijst te luisteren. En toen kwam er eigenlijk van de origine een, een Hongaas liedje voorbij. Heel erg okay. vlot, door een vrouw ingezongen. En we vader was gelijk heel enthousiast. Ja, Nick, hij zei, die moet je kofferen. Wat, wat een super leuk, leuk vlot liedje. Net voor de zomer en dit en dat. En nou. Zodoende is dat tot stand gekomen. Dus ik ben gelijk naar, uh, naar de Sonic Solutions gegaan, waar ik momenteel. Uh, ...en bij de studio zit. Ja. Uh, dan hebben we hebben natuurlijk een tekst en draai gegeven Pascal de Vormer. Ik heb een paar zinnetjes zelf mee mogen schrijven. Ja, maar ik kan helemaal niet schrijven hoor. Maar ik heb uh, een paar titeltjes van de vorige single... ...elke dag een feestje komt erin voor. Hij kan me ja. heen, heel makkelijk. Lekker kort en lekker makkelijk. Ja. En hij is uh, eind mei uitgekomen. En ik heb er hele leuke reacties op. Ja toch? Ja, ik bedoel... Uh, ja, het is ook een leuke single toch? Ik bedoel, ja, dankjewel. Uh, ja. Hij is ook een paar keer ik, allemaal filmpjes voor wij gekomen dat ze in Mexico worden gedraaid met animatie en de Turkije en Spanje. Ja. Dus dat was heel leuk. Ja, daarom. Heer, dankzij dit liedje heb ik voor de eerste keer behart voor muziek mogen staan tussen, tussen de giganten van de Nederlandse bodem. Dus ja, super trots. Ja, dat is heerlijk. Ja, ja ik kom het kijken, dus we, gaan, we doen ons best. Ja, daarom, weet je, het is niet, niet vanzelfsprekend, laat ik het zo zeggen. Nee, dat klopt. Dus het is echt een hele heren. Nou ja, we gaan ons best doen voor een volgende single, maar eerst even van deze genieten. Ja, want uh, zijn er wel ideeën of, of ben je al uh, enigszins een beetje bezig uh, om een nieuwe single uh, te maken? Ja, ik heb nog wel, uh, ik heb wel ideeën. Alleen, ja, het heeft ook een financieel prijskaartje, dus weer even sparen natuurlijk. Ja. Omdat, uh, ja, het heeft ook wel een financieel prijskaartje natuurlijk. Maar ja, ja. ik wil wel één tot, tot twee singeltjes per jaar uit gaan brengen. En ik denk pas voor begin volgend jaar weer, weer met een nieuwe kom. Ah oké, okay, begin volgend jaar dus. Ik denk het al, ja. ja een beetje februari, ja. laten we zeggen. Ja, ik denk het al. op het eind van het jaar nog, maar ik, ik, ik zit nog te twijfelen. We zullen het zien. Afhankelijk van de, van de optredens. Dus ik uh, zou zeggen, mensen, boek mij alsjeblieft. <laughs> ja, nou ja, ik bedoel, ja, bij deze. Ja, hey, eh, ja. Eind, eind van het jaar. Dus, daar zou, dan zou ik zeggen: van, ik ga een kerstnummer schrijven. Ja, nee, dat, dat zou ik niet zeggen. Maar ik heb wel een heel leuk liedje wat oog. Maar nogmaals, wat je met je opgevings verdient en in je liedjes... ...en daar ben je wel afhankelijk ja. van. dus we, we gaan de goede kant op. Maar we zijn toch redelijk vaak weg en we hebben heel veel plezier in. Dus, nou ja, we ja. in ieder geval de plezier vast. Want dat is het belangrijkste. Ja, dat is het belangrijkste. En, uh, en we hebben nu lekker vakantie. Ik ben nu lekker drie weken thuis. Dus ik werk door de week in de, de, de vroege vorm. En dan zat peren, En het weekend zingen we een liedje. Dus we komen nu even weer lekker een paar weken uh, rust. Dus dan kan je weer even tijd nemen om liedjes door te nemen. En uh, et cetera. Ja, je blijft lekker thuis. Ja, ik ben uh, dit jaar blijven we lekker thuis. Ik heb pas, heb uh, hebben uh, mijn woning hebben we gebouwd en een uitbouwtje gedaan. Dus oké. Het moet niet altijd feest zijn, hè? Moeten we even... Nee, ja, ik ja. bedoel. <laughs> ja, daarom. Inderdaad. Het moet ja. uit de, de te begrepen komen, zeg ik altijd. Dat is zeker waar. Maar vandaag is toevallig mijn kindjaar. Die is vandaag zeven geworden. Oh, gefeliciteerd. Dus, uh, ja, dankjewel. Dus hebben we hebben gewoon een lekkere, le leuke, chille dag, ondanks het weer. Dus uh, ja, leuk. Ja, nou ja, het, is, het, is, het, is, uh, ja, het weer is uh, niet om naar huis te schrijven, maar... Nee, ja, ik geloof dat vanaf volgende week beter wordt, hè? Maandag, dinsdag. Uh, ja, nou, ik, ik, ik, ik ga donderdag weg en dan schijnt het beter te gaan worden, dus. Oh, heerlijk. Nou ja, geniet ervan, zou ik zeggen. Ja, dat, uh, <laughs> ja. Ah, dat gaat vast goed komen. Ja, <laughs> in ieder geval, uh, ja, uh, de warmte ga ik in ieder geval opzoeken, dus... Nou, heerlijk. Geniet ervan. Prachtig, je hebt het nodig. Ja. ja, dus uh, nogmaals, uh, wij uh, wachten nog heel even af. Dus eind dit jaar, begin volgend jaar, komen we benieuwd. We houden dus zeker contact. Ja, dat doen we. En dat, okay, uh, we, we, we houden sowieso contact. En, uh, weet je, dat, dat komt allemaal goed. Oké. Okay. En ja, uh, ja uh, als je... Uh, ja, ik zeg altijd, als je in de buurt bent, uh, ja, stop even lekker binnen. Hartstikke leuk. Ja, je nee, weet ik, ik heb een plugger nogmaals we bij de volgende, dat ik een keer langs kan komen, live gezellig. Ja, nee, dat is prima. Dat is altijd welkom. Nou, in contact. Hartstikke bedankt dat ik in de uitzending mag komen. Ja, graag gedaan. En, als je jullie kunnen mij vinden via Facebook nogmaals. Ik heb een, uh, een fansite, ik heb mijn, uh, op mijn Facebook staat mijn telefoonnummer. Mijn leadcenter beluistert via Spotify en YouTube, dus uh, zodoende. Ja, heb je nog geen eigen site, uh, Nick? Nee, we zijn er wel mee bezig. Maar ik heb wel, eh, sinds kort hebben ze eh, een fanpagina voor me aangemaakt. Oké. Okay. Op Facebook <laughs> ja, ben, uh, bedoel je. Ik hou er allemaal niet van, ja ik vind het toch leuk dat ze het aangeboden hebben. En dat, eh, op die fanpagina worden dan foto's met uh, mensen waar ik op de foto ga worden daarmee gedeeld. Ja. Worden daar, uh, de, de avonden worden daar gedeeld waar ik moet optreden, dat soort dingen, filmpjes en uh, ja gewoon foto's met fans en zo hartstikke leuk. Ja. ja. Hey, ja. Uh, maar goed, uh, dat, dat is uh, op Facebook neem ik aan ja op Facebook ja daar is de, de fanpagina van uh, Nicky Beeken Nicky Bagen een, ba een Bagen, Bagen zeg maar ja Bagen ja. met AE alleen de, ja, de E achter ja, de E achter A spreek je niet uit ja, het is een Beken, hè staat er eigenlijk ja ik ben het gewend hoor om te zeggen een Beken of een Bagen Misschien moet ik een actiefste naam gaan verzinnen, maar ja, ik heet naar eenmaal zo, Bagen, een uh, Belgische naam. Ja, nou, eh, ik, ik, ik zeg het op zijn engels, Beacon, dus... Ja, Beacon ja. heet dus echt Bagen, ja. ja, ja, maar, maar, ja. Om, maar dat omdat er uh, met EA staat? Of, uh, ja, klopt. Het is, het is met AE inderdaad. AE inderdaad. inderdaad. Ja, ja. Toen de mensen Bonacera hebben van Hazes uitgebracht, kunnen ze intypen, dan zie je gelijk mijn naam staan. Of elke dag een feestje of Boemerang. Nogmaals, als je ook gelijk mijn naam staan, misschien mag ik. Ik wou net zeggen, als ze Boomerang indrukken, dan, uh, ja, dan komt, die komt altijd... hij vanzelf naar voren. <lacht> ja, nee, man. Hé, hey Nick, ik zou zeggen, als jij hem aankondigt, dan uh, gaan wij hem draaien. Is goed. nogmaals bedankt dat ik in de uitzending mag komen. En ja, graag gedaan. Dank uh, Beste luisteraars, heel veel luisterplezier met de nieuwe single van Nicky Bagen uit Dordrecht met Boomerang. Daar, Daar is hij Hey Nick, dankjewel. Succes en geniet van, uh, van het weer de komende weken. Ja, dankjewel. Fijne vakantie. Hey, dankjewel hè. Hoi hoi. Hoi hoi. Ik krijg hier Die uit mijn kop. We hebben iets nooit meer storten, want jij weet het, ik weet het Geen zin om te wachten, jij bent mijn Eldorado Ik was een desperado, maar het vuur door jouw frus Wordt nooit meer uit ai ai, ai ai ai, ai. Naar de grond, naar de grond Ja zakken met je kont Naar de grond, naar de grond Druk je lijf dicht tegen mij aan. Zak door je knieën, draai je heupen en laat je lekker gaan. Kom eens bij me en druk je lijf dicht tegen mij aan. Zak door je knieën, draai je heupen en laat je lekker I don't know. Willem Bart, en zak met je kont naar de grond en daarvoor hoorde je natuurlijk uh, ja, Nicky Begen en uh, ja, wat een geweldige plaat wat is het weer gezellig hè Fred Heij hey, ja zeker, en dat doen we we gaan even verder met Wesley Bronkhorst. en hij heeft het over uh, Als ik jou zie blijf er nog lekker bij, want 7 uur uh, tot 7 uur ben ik bij u de, de mooiste muziek mooi. ik was aan warmte toe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 Zijn opkaan met alleen mijn verdriet, mijn hart huilt als regen. Al dat verlangen, die leegte die jij voor mij achterliet, is niet te vervallen. maar ik wou je niet kwijt. Die pijn kost nog tijd. Vaya contios. Jouw laatste lach nam jij mee. Maar die straat. Niet hoor, even wachten nog, want we hebben nog uh, staan op de planning uh, de rij van Fred Heij. Maar eerst gaan we naar uh, de kapper van Marianne Weber en uh, Han En een zomeravond in Avignon. U luistert naar Entertainment for You. En als je zit te eten, eet smakelijk. En als je hebt gegeten, dat het u wel mogen bekomen. En moet je nog eten, snel naar huis. Oh, <laughs> zoveel hits op één radiostation één radiostation, radio, radio. welkom bij jouw nummer 1. ZFM Zandvoort met Entertainment for You zo, dat was een handenkapper, en uh, ja hadden we het over een zomeravond in Avignon en we gaan naar de drie op de rij van van, van van Fred Heij, en ja en uh, laten ze nou net alle drie Freddy eten, ja geweldig daar heb ik het om gedaan en ik zou zeggen: veel luisterplezier. De drie op een rij van Fred Heij.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 Fred hij de drie op een rij van Fred Heij. Ja, de drie Freddy's. Ja. En we begonnen dus met uh, Freddy James... en Get Up and Boogie. En als tweede natuurlijk... Uh, Freddy Jackson en uh, Rock Me Tonight. En dit was natuurlijk... Freddy McGregor en I uh, Just Don't Wanna Be A Lonely. Ja, hè, dat waren ze we dan weer. De drie Freddy's en de drie op een rij van Fred Heij. En uh, we gaan lekker verder. En dat doen we met Stef Eko. En wat fijn dat je vreemd bent gegaan. Ik ben vanmorgen wakker, geen gezanik, geen gezeur. Een krantje, sigaretje en een lekkere bakje pleur. Dit is het echte leven, zonder jou is het een feest. Zet de bloemetjes nu buiten, het is nog nooit zo mooi geweest. Wat fijn. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Zo, so, uh, we waren dan weer twee is dus Entertainment voor You. En dat allemaal uh, met ondergetekende Fred Heij. En dat hier allemaal op die 5 uh, pijf... Ja, vijf ja, of alweer. Hé hey, ja, we gaan uh, eventjes op vakantie... Ik zou zeggen in ieder geval uh, voor vandaag... Uh, bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken... bedankt voor de bezoekjes en uh, ja... ik zou zeggen tot uh, 9 september... dan ben ik weer bij u terug. Dus 9 september dan uh, zijn we er weer... maar in de tussentijd is er natuurlijk ook... Uh, gewoon uh, entertainment voor u uh, non-stop. Dus uh, blijf gewoon luisteren, de lekkerste muziek. Alleen uh, ja, zonder mij... want ja, een beetje verdiende rust is ook nodig... Ik zou zeggen, geniet van, uh, van het weekend. Van het weer uh, kan ik niet zeggen, want het is wachten, uh, Maar goed, volgende week beloven ze beter. Dus ik zou zeggen, tot dan, tot 9 september. Bye-bye, zwaaien Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de eter op 106.9. Straks meer. THFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 7